Het is daarvoor afhankelijk van steun van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Het weer. Het vriest overal licht. Vooral vanochtend is het op veel plaatsen zonnig. Vanmiddag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog bij ongeveer 5 graden. Vanuit het westen gaat het vanavond regenen. Dit was het e in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 Even na drie uur. Welkom bij uur twee van Zandvoort op zaterdag op CFM. C -F -M. Voor Zandvoort en de regio. En in de tweede uur uiteraard ook heel veel informatie weer. En lekkere muziek natuurlijk, uh, Albert Jan. Weer ja. zo'n uh, zoet, sappig uurtje of niet? N uh, nou, we hangen vanaf wat jij draait. We nee, we nee. gaan wel weer een beetje ik, wat steviger ik, draaien. Ik He, een beetje daar wat steviger. op. Nee, dat komen nee, we wel. Dat uit. is goed. Goed, straks gaan we even kijken naar uh, de concerten die we morgen kunnen verwachten. En wel op jazzgebied en op klassiek gebied. Uh, we kijken even vooruit op de nieuwjaarsrace morgen uh, op het Zwiequipark Zandvoort. Want ook het race seizoen staat weer uh, op dat punt van beginnen. En uh, in het laatste uur gaan we nog even kijken naar wat Formule 1 nieuws, voetbalnieuws, tennisnieuws, golfnieuws en natuurlijk dartnieuws. Want we hebben een Nederlander in de halve finale bij de Lakeside Dart kampioenschappen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Uh, die wedstrijd ja. goed toch om half drie? Zeg. Ja. Ik ga zo even, ga zo even, even tussendoor. even kijken. Oké. Okay. Want uh, er wordt er ook nog heel hard geschaatst, hè? Ja. Over EK. Uh, in... Wat ziet die baan eruit, hè? In Prachtig, hè? Lekker jongen, weer. Jongen, jongen. Ja. gewoon lekker zoals het hoort. Schaatsen gewoon oude dat. oude Schaatsen in de open lucht. Zo hoort dat. Het kunnen zomaar beelden van 40 jaar terug zijn. Zou je kunnen, ja. Maar Zou dan is kunnen. Dan maar we Goed gebleven <laughs> ja. dat. Nee, ja. nee blijft luisteren. Blijft u luisteren, want we hebben hartstikke veel muziek en veel nieuwtjes nog voor u. And here is uh, Billy Ocean and I can dream about you. me mm -hmm. 2010 was wel echt het jaar voor Carol Emerald. En uh, in 2011 gaat ze gewoon lekker door met het uh, scoren van Hiss. laat uh, laatste schenen single, stak bij CFM. Elk, elke nummer wat ze uitbrengt wordt hè? Is weer een succes. Ze, is, uh, ze heeft ook al meer platen verkocht dan Michael Jackson, geloof ik. Geloof of of ook, langer ja? op nummer 1 gestaan. In ieder geval. Uh, nou, en dat van Hollandse Nederlandse makeladijen. He? Het begon allemaal met Back It Up. Ja. Helemaal. En die plaat draait ik helemaal grijs op de radio. En iedereen denkt van wat draai jij nou weer? Maar ja, inmiddels, is, uh, inmiddels uh, is iedereen, zijn wij er ook uh, achter. Is iedereen Carol-fan. Wow. Goed, de volgende muziekstroming die gaan we bespreken is de jazz. En wel kijken we even vooruit naar vrijdag 14 januari om 9 uur. Dat is dus uh, aanstaande vrijdag. Uh, adviseren wij u om naar Café Oomsted te gaan. Want daar is het Bert Kunstkwartet. Zanger en kroener Bert Kunst zingt op onnavolgbare wijze jazz standards van onder meer Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy David Jr., etc. Met Nick van den Bos op piano, Frank Gort contrabas en zang en Menno Veenendaal op drums. Café Oudstee volgende week vrijdag, 14 januari, om 9 uur. Bert Kunst kwartet. En mijn advies. Ga er vroeg heen, want uh, het is een klein, gezellig café. Dus als u nog een plekje wil bemachtigen, want het zal wel hartstikke druk worden daar volgende week vrijdag. Goed, en dan gaan we naar morgen. Ja, morgen ook jazz, ja zeker. Vanaf half drie het nieuwjaarsconcert van de stichting Jazz in Zandvoort in De Krocht. Daar zal voor de eerst in de geschiedenis van deze concertreeks een violist, Tim Kliphuis, zijn kunnen laten horen. Kliphuis heeft de laatste jaren een stevige repertoire, re reputatie opgebouwd als een creatieve, vindingrijke, opwindende en entertainende muzikus in de ako akoestische scene. Hij maakt een smaakvolle combinatie tussen cygerna jazz, klassieke jazz, folk music, wereldmuziek en tango. In 2010 heeft hij uitgebreide tournees gemaakt door Amerika en Engeland. Hij heeft inmiddels vijf cd's onder zijn eigen naam uitgebracht en heeft recentelijk een boek geschreven over het bespelen van de viool in zigeunerstijl. Dus morgen half drie jazz in de krocht. En straks nog veel meer concerten, maar eerst weer even wat lekkere muziek op de zaterdagmiddag. Hier is Can't Take My Eyes Off Of You, Boy Stanking. So Van CFM. Denk we lekker allemaal mee met deze single van The Boys Town Gang. En Can't Take My Eyes of You. Lekker echt, man. Heerlijk swingende muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Swingen geblazen is het ook met classic concerts. Ja, ja, en we staan twee op het programma voor morgen, dus dat moet gekozen worden. Uh, in, namelijk in de Agatha-kerk zullen vanaf twee uur het Zandvoorts vrouwenkoor en het Zandvoorts mannenkoor het traditionele nieuwjaarsconcert verzorgen. Op het programma staan Nederlandstalige muziek van onder andere Boudewijn de Groot, Ramses Schaffie en Wim Zonneveld. Oh, leuk! De beide koren onder leiding van Ed Wertwijn en Wim de Vries en met pianist Theo Wijnen zullen de solisten van de middag Marijke Mutter en Henk Janssen begeleiden. De, de algehele presentatie is in handen van Paul Olieslagers. De kerk gaat open om half twee. Lijkt me een hartstikke leuk concert. En het andere hartstikke leuke concert is namelijk in de, in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein. En dat, dat begint om drie uur, dat nieuwjaarsconcert van de stichting Classic Concerts. Voor u zal optreden het Heemsteeds Philharmonisch Orkest onder leiding van Dick Verhoef. Op het programma staan veel werken van Fons Merkies, een Nederlandse componist met voornamelijk veel muziek en musicals. Voor de musical Brandende Liefde 2009 heeft hij niet alleen de muziek geschreven, de regie lag ook in zijn handen. Eh, daar bent u dus vanaf drie uur welkom, dus u moet op een gegeven moment kiezen. Of naar de uh, Agatha-kerk, of naar de Protestantse kerk. Allemaal morgen dus. Dat is allemaal morgen, ja. Oké, okay, nou, uh, gewoon uh, lekkere muziek uh, morgen dus. Ja. En vandaag doen we dat op de radio. De hele dag trouwens hoor, 24 uur per dag, CFM. Met z'n dadelijk na vijf uur, de heren van Entertainment For You. Heel benieuwd wat zij vanmiddag weer gaan doen. Gewoon blijven luisteren naar de radio. Dan hoor je het vanzelf langskomen.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 En wel in een heel apart dorp, Albert-Jan. Allemaal van die verkleden ja. figuren die langslopen. Wat Ik, weet niet. Ik weet niet wat ze buiten aan het doen zijn hoor, maar goed. Wat is er in godsnaam aan de hand? Mensen met bokshandschoenen. Uh, kettingzagen. Uh, ja, cirkel hoor, die dingen. Hoe noem je dat? Ja, kettingzaag of ja, dat cirkelzaag. cirkelzaag. Cirkelzaag. Uh, die kerstboom die is helemaal in stukjes uh, gesneden, Ze hier uh, op het plein. Zal wel helemaal een hele studentenvereniging zijn, nou ja. Scouting, scouting. Oh, okay, okay. Okay. Nou goed, dan goed volk, goed volk. Goed volk. Het is even een half vier. Hoog tijd voor de evenementagenda met Albert-Jan Vos. Jazeker. Nou, en we hebben natuurlijk al de nodige besproken. Hè? De, nieuwjaarsconcerten, uh, uh, de nieuwjaarsconcert in de gata -kerk om twee uur. Classic Concerts morgen om drie uur. En om half drie natuurlijk jazz in de krocht met Tim Kliphuis als gast. En morgen natuurlijk op het circuitpark Zandvoort. Ja, de nieuwjaarsrace. De nieuwjaarsrace. En die had ik een heel mooi verhaaltje voor klaargelegd. Maar nou kan ik natuurlijk niet weer terugvinden. Het is altijd hetzelfde. Dan moet ik even zoeken, even zoeken. Komt wel hoor. Ja, ben er al. Heb je hem? Ja. Oké. Okay. En wat begon als iets nieuws. is de afgelopen vier jaar al helemaal ingeburgerd. De nieuwjaarsrace voor het Winter Endurance Kampioenschap 2010-2011 zal opnieuw eindigen in het donker. Morgen zal deze race het eh, nieuwe racejaar op Circuitpark Zandvoort inluiden. De avondrace is de tweede wedstrijd voor het Winter Endurance Kampioenschap. Om drie uur s middags vertrekt het veld van voor een vier uur durende strijd. Als de race ongeveer twee uur onderweg is... zal de duisternis een extra bijkomstigheid zijn voor de coureurs. De kwalificatie van de nieuwjaarsrace begint om 20 over 12. Momenteel deelnemerslijst bijna 40 inschrijvingen... maar de organisatie verwacht dat dit aantal nog zal oplopen... Het Winter Endurance Kampioenschap bestaat uit vier divisies. De toegang tot de nieuwjaarsrace is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddock zijn vrij toegankelijk. Bezoekers die met de auto komen kunnen hun auto voor 10 euro op de parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. En wat ik begrepen heb, morgen live te volgen bij CFM bij Zondag in Kennemeland. Oké. Okay, uh, Vanaf drie uur. Verslaggevers Jaap Koper en Willem van Dees op het circuit. Oké, okay. nou dat was de nieuwjaarsrace morgen dus. En dan twaalfde de kerstboomverbranding hebben we het al over gehad. Aanvang half acht. En natuurlijk 15 januari, ja, filmliefhebbers. De Amerikaanse drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort. Dat was hem. Oké, okay, kan je met de auto gewoon lekker naar de bios? Kan je naar de bios, ja. Nou, waar maak je dat nog mee? Hè? Ik zie me al bij Circus Zandvoort naar binnen rijden. Dat C gaat niet werken, man. www.cpzzandvoort. Daar vind je alle informatie. En hier zijn Nick en Simon. Morgen breekt aan.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 Zou het anders zijn als jij de vleugels nu eindelijk spreidt. Een nieuwe dag is nabij. Niet zal meer hetzelfde zijn, want we nader een andere tijd. Je ja, aanschouwt met een lach dingen die je niet eerder zag, waarvan jij het bestaat.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 I give Zo voor je radio met... I want you to want me. Ja. Ja, dat is van het live op optreden. Dat gaat okay. er gewoon okay. door, joh. Goed, even een hartstikke leuk dartbericht. want uh, daarvoor moeten we naar Firmly Green. Want Jan Dekker, ik had er nog nooit van gehoord... ...heeft de halve finale bereikt van het wereldkampioenschap... ...van de proforganisatie BDO. De Nederlandse darter versloeg de als tiende geplaatste Engelsman Gary Thompson op Frimley Green met 5-4. Dekker, 20 jaar... ja, u hoort het goed, twintig jaar... keek tegen een 4-2 en 3 matchdarts aan... maar knokte zich spectaculair terug. Dekker gooit vandaag... in de halve finales van de Lakeside... in Frimley Green... Uh, uh, tegen de als derde geplaatste Engelsman... Dean Winston Lee. De andere halve eindstrijd gaat tussen... titelhouder Martin Adams uit Engeland... en Martin Phillips uit Wales. En Die partij is momenteel uh, aan de gang... en daarna... En het gaat over zes gewonnen sets. En daarna daaraan sluitend gelijk live via de BBC te volgen. Onze 20-jarige uh, Dekker, Jan Dekker. Dus geweldig. Ja, toch vind ik het een beetje jammer dat, uh, dat die darts uh, uit elkaar zijn gevallen. Hè? Dat, uh, ja, die, die, Van Barneveld in die andere league. Daardoor is de... de Lakeside, was vroeger gewoon het toernooi. was het toernooi, maar ja, op een gegeven moment uh, belangen, geld, noem maar op. Vandaar dat die uh, zaak gesplitst is. Ik ben blij dat Martin Edders er nog steeds bij is. Ja, maar stel je voor dat die Nederlander morgen in de finale live op de tv te volgen... dan zitten al die kroegen in Zandvoort zitten vol. Zo, dan gaan we een feestje bouwen. Dan wordt het een feestje oh, Oké, okay, biertje erbij. He? Moet allemaal kunnen, toch? <lacht> Moet kunnen. Oké, okay, zo dadelijk weer meer informatie bij Zandvoort op zaterdag. Maar hier hebben we weer een lekker plaatje uit de jaren 80. Vind je dit ook wat pas gehouden, of niet? Narada, Michael Wolden. Of zegt dit je niks... Je hoort nog weinig. Je hoort nog weinig. Nou, ik zal hem even laten horen ja. Komt, ja. Ik ben Dat zijn lekker swingers op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste hoorde je Narada, Michael Walden en de Define Emotions... gevolgd door de single van George Benson en Give Me The Night. Hoogste tijd voor ja. de bioscoopagenda. Voor de, juist, hoe wist jij dat? Ja, hoe raad ik het zo? Het is hmm. iets verlaat, maar ja, goed, het komt door al die berichten die we hebben. Maar goed, het is nu tijd voor de bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En dan hebben we het over de spelweek 2 en namelijk 6 tot en met 12 januari. Nou Gebleven Rapunzel, alle leeftijden 90 minuten Nederlands gesproken. Een animatiemusical van Disney naar het, be het beroemde sprookje van de gebroeders Grim. Zaterdag, zondag en woensdag om kwart over twaalf. Dick Trom, ook alle leeftijden Nederlands gesproken. Een bewerking van Cornelis Johannes Kiewits kinderboeken... waarin Dick Trom niet blij is wanneer hij met zijn familie verhuist... van dam naar Dunhoven. Zaterdag, zondag en woensdag om kwart over twee. Het Geheim, Nederlands gesproken. Ben Stikker is acht jaar... en zozeer onder de indruk van de verdwijntruc van meesterillusionist Hans Smit... dat hij alles wil doen om achter, om achter het geheim daarvan te komen. Zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur. Gebleven ook, Harry Potter en de Deathly Hallows Part 1. Lange film, uh, originele versie Nederlands ondertiteld. In dit eerste deel van het laatste Harry Potter boek... moeten Harry, Ron en Hemmelien op zoek naar de... Gruuslie-elementen om ze te vernietigen. Donderdag tot en met dinsdag om kwart voor zeven s'avonds. The Kids Are Alright. Een komische gezinsdrama waarin twee tieners... die opgevoed worden door een lesbisch stel... hun biologische varen opsporen en hen beter willen leren kennen. Dagelijks om half tien s'avonds. En in de filmclub Simon van Kolm, deze week Tamara Drew. Een komedie van Stephen Fierce met Gemma Anderton... als sexyjournaliste Tamara Drew die in een plat... Het landsdorpje. Iedereen charmeert. Deze film is natuurlijk woensdagavond om half acht. In de filmclub Simon van Kolm. Meer informatie www.circassandvoort.nl Albert-Jan, ben jij van de week nog naar de bios geweest? Nee, of is ik dat heb, er ik niet heb, van gekomen? Ik is er niet van gekomen. Maar ik heb begrepen dat het ontzettend druk is. En dat het was geweest. En dan hebben we het over cinema uh, nostalgie met Elvis Presley. Het is absoluut een, uh, een geweldig initiatief. Om op die één keer per maand op dinsdagmiddag. Uh, Zo'n ja, klassieker uh, te draaien. Dus uh, nee, heel goed initiatief. Gewoon gez gezellig af en toe een uh, filmpje pakken ja. in, uh, in de cinema, Stanford. Doen, doen! Oké, okay. Carrie Barlow en Robbie Williams zijn hier. Nou, er zijn drie versies van deze verhalen: mijn, de jongste en de verhaal. En we kunnen het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 Throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your post of 30 foot high. I De shame, je hoorde de shame van de...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 De omzet daalt daardoor naar schatting met 70 miljoen euro. Door de hevige sneeuwval in december vervoerde de luchtvaartmaatschappij minder passagiers. Vluchten vielen uit en mensen annuleerden hun reis. Ook maakte Air France-KLM extra kosten om de gestrande reizigers op te vangen. In het noordoosten van Australië is opnieuw een dode gevallen door de aanhoudende overstromingen. In het stadje Toowoomba werd een vrouw door een vloedgolf meegesleurd...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 China loopt op militair gebied tientallen jaren achter op de Verenigde Staten... en investeert daarom veel geld in het leger, zei de Chinese minister van Defensie Liang... in een poging de Amerikaanse minister Gates gerust te stellen. Gates is op bezoek in China om de relatie tussen de twee landen te verbeteren. Liang zegt dat hij veel tijd en geld steekt in het moderniseren van het leger... en in het ontwikkelen van wapens. Maar daar gaat volgens hem geen dreiging van uit. In Maleisië is een toerist doodgebeten door twee honden.